Drie uur. Dit is Radio 1. Dionne de Graaf. Goedemiddag, we volgen de renners en ploegleiders op hun rustdag. Samen met de vrouwen van Zazie die de live muziek verzorgen. Na het NOS-journaal met Gert Kluk. Burgemeester Boris Johnson van Londen wil dat vliegveld Heathrow verdwijnt... en plaatsmaakt voor woningbouw. Vergroting van de capaciteit of het aanleggen van extra startbanen... op andere Londense vliegvelden is geen optie, zegt hij. Je kunt het probleem alleen door... Uh, runways piecemeal around London and essentially that means trying to solve the problems of Heathrow by building a runway at, at Gatwick for instance and, and calling it Heathwick and, and having a so-called dual hub solution. I really want to tell you that if that is the solution that we are going to go down as a country then we might as well not bother. Johnson kwam op een hoorzitting van het parlement met drie alternatieven voor Heathrow, dat met zo'n 70 miljoen passagiers per jaar het drukste vliegveld van Europa is. Eén van de alternatieven is een vliegveld op een nieuw eiland in de monding van de Theems. Apple onderzoekt hoe een Chinese vrouw geëlektrocuteerd kon worden toen ze haar iPhone 5 opladen. We zullen deze zaak volledig onderzoeken en daarbij samenwerken met de autoriteiten, schrijft Apple in een verklaring. Volgens Chinese media overleed de vrouw door een elektrische schok toen ze haar iPhone 5 opnam die aan de oplader hing. De politie bevestigt dat ze is geëlectrocuteerd, maar kan nog niet zeggen of dat door het telefoontje komt. Deskundigen zeggen dat de kans dat iemand geëlectrocuteerd wordt door een mobiele telefoon klein is, maar dat het bij een defect toestel wel kan. Twee koperdieven zijn vannacht op hetetaar betrapt op het dak van het Saans Medisch Centrum. De politie was gewaarschuwd door de beveiligers van het ziekenhuis. Bij het ziekenhuis aangekomen ging de politie samen met een beveiligere dak op. En boven op het dak trof de politie twee mannen van 19 en 30 jaar oud aan. Deze mannen zijn direct aangehouden voor een poging tot te stelen van koper. De Egyptische miljardair Nagib Saviris gaat veel geld in Egypte steken... uit vreugde over het afzetten van president Morsi. Saviris is een prominente christen en medeoprichter... en geldschieter van de Egyptische Vrije Liberale Partij. Samen met zijn broers staat hij aan het hoofd... van de Egyptische telecomgigant Orascom. Niet alleen Sabirius wil investeren nu Morsi weg is. Ook Arabische landen trekken hun portemonnee. Na de val van Morsi zorgden Saudi-Arabië, Kuwait... en de Verenigde Arabische Emiraten... en met grote financiële injecties en brandstofleveranties voor... dat acute voedsel- en brandstoftekorten werden aangevuld. Het weer op de meeste plaatsen veel zon, maximaal rond 25 graden. De rest van de week blijft het zomers. En er is AWB Verkeersinformatie, Dennis mooi. Er staat uh, één file nu en die staat bij Amsterdam op uh, de Ringweg. Als je vanaf de A10 Noord naar de A10 West rijdt... kom je tussen het Koenplein en de Alfred Hemhavens in twee kilometer file. Inzet radio naast televisie zorgt voor 15% extra groei op merkbekendheid. Ik hoor u denken. Mijn merkbekendheid is door mijn televisiecampagne al heel goed... dus waarom zou ik radio inzetten?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 Goedemiddag allemaal. Rust in de tour, relatieve rust, want de renners lopen vandaag van microfoon naar microfoon om te vertellen hoe ze zich voelen. En dat willen wij weer heel graag weten, dus dat komt goed uit. Ook in het volgende uur radiotour, live muziek met Zazie en de top 100 moment van Rob Ruig. De tour Passez vos vacances à l'écoute de radiotour de France. Op één.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 This one the goes on and I'm and out the bay. Who was that girl and what was her name? I couldn't find her, man, she went back to play. <laughs> In you're 14 or 40, you lie about your age. You're fun for me, party, was followed by a rave. Halliday. We gaan uh, eens kijken op de persdag bij Belkin. Gio, ben je daar nog steeds? In de tuin bij het Hotel van Belkin. Nico, wat een belangstelling van de internationale pers. Uh, hoort dit bij de status van de nummer 2 en de nummer 5 in het klassement? Vind ik denk het wel. We hebben laten zien tot wat we in staat zijn. We zijn de belangrijke etappes we uh, hebben ons kunnen mengen in de, in de strijd uh, om de topplasseringen. Uh, en uh, ja, dat is, heeft dan geresulteerd in uh, plek 2 en 5. Op het uh, ploegenklassement staan we tweede. Vrij kort nog achter Saxo Bank. Dus uh, ja, daarin zijn we ook nog volop in de running voor, uh, voor de eerste plek. Het grappige is, het lijkt alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat het zo goed gaat. Uh, maar je hebt ook andere tijden meegemaakt. Als je dit zo ziet, heeft het jou verbaasd? Nou ja, we wisten wel dat we, dat, dat we goed waren voordat we aan de Tour begonnen. Alleen, uh, ja, dit is wel extreem een uh, stuk beter dan wat we gehoopt hadden. Dus dit hadden we niet durven dromen dat we op de tweede rustdag uh, in die positie zouden staan waarin we nu staan. Wat is voor jou de voornaamste verklaring daarvoor? Toch de andere sfeer ook in de ploeg, je hebt er al eerder wat over gezegd. Anders dan andere jaren? het well, is niet alleen de sfeer. We hebben natuurlijk een uh, volledige uh, gedaante verwisseling gehad. Uh, eerst met Blanco. En dan vrij kort voor de toer met Belkin. Dus dan krijg je allemaal nieuwe kleding, weer een nieuwe look. Je krijgt weer iets meer aandacht, omdat het allemaal nieuw is. Het is voor iedereen nieuw. Nou ja, dan, en dan hebben onze kopmannen gewoon vanaf de eerste dag... Zeg maar, hebben ze bewezen dat ze met de top mee konden. Ja, dan groeit zo'n team, die groeit dan ook in de wedstrijd. En dan zie je ook dat, dat, dat, de, dat de moraal met de dag beter wordt. En ja, onze, zowel Bouk als... Als lauw, maar ook Robert, die zie je gewoon groeien in de wedstrijd. En uh, ja, dan, dan is iedereen gewoon uh, ja, een stuk sterker als het ware. Dus het team groeit boven zichzelf uit. Wat zijn voor jou trouwens de bepalende momenten geweest in deze Tour? Was dat die eerste Pyreneeënrit? Was dat uh, misschien wel die, uh, die waaieretappe? Of toch de etappe van gisteren waarin je uiteindelijk die positie kon behouden met die mannen? Nou, als ik kijk denk ik, uh, de eerste twee ritten dat we op Corsica gereden hebben... hebben we met de uh, uh, een man in ontsnapping gehad. Dat was ook een doel voor ons om als team gelijk Belkin op de, op de internationale wielerplaat neer te leggen. En de derde rit op Corsica was een heel lastige rit. Daar hebben wij op een bepaald moment als ploeg het initiatief genomen om een afdaling te leiden die heel gevaarlijk was en tricky. Daar hebben we hebben toen ook moeten vechten met Saxo Bank en met uh, Sky, die hetzelfde hebben willen doen. En uiteindelijk mocht, ja, waren wij de ploeg die uh, op kop naar beneden reed. Dus dat was in de ploeg. Ja, het stelt allemaal niet veel voor en is misschien bij heel veel mensen niet opgevallen. Maar bij ons was het op, op dat moment al een overwinning van, kijk, wij zijn er en wij dwingen dingen af. Dat dan hebben we de, de vierde rit was de, de ploegentijdrit, waar wij zelf eigenlijk... Uh, ...een goed gevoel hadden. En wij echt het gevoel hadden dat we het maximaal uitgehaald hadden. We konden gewoon niet harder. En uh, ja, we, hadden, we werden veertiende daarmee. Dus het was teleurstellend. En het is ook zo in de media gebracht... Als zijn de, ja, ...dat we niet goed genoeg waren. Dat we hopeloos gefaald hebben. Veertiende is niet goed. Maar wij hebben daar zelf geen seconde wakker gelegen. We hadden gewoon zelf het gevoel dat het gewoon supergoed ging. Alleen ja, het was niet snel genoeg. En, en dan krijg je de rit uh, ja, de aanloop richting... Uh, Richting de Pyreneeën. Ja, daar hebben we ook op uh, bepaalde ritten gewoon initiatief getoond met de ploeg. We hebben ook in de eerste Pyreneeënrit um, het, ja, zeg maar het, het, uh, het voorbereidend stuk uh, van de voorlaatste klim hebben we geleid als ploeg. Dus daar hebben we gewoon echt bouwk en lauw op de eerste rij afgezet. En uh, ja, ze zijn die dag werden ze vierde en vijfde. Dus, uh, en op dat moment ben je gewoon vertrokken. En, als... ja, en dan komt nog die waaierrit en dan komt nog eens een keer die etappe naar uh, de Monfond toe... Bakker Mollema zegt net, ik merk het aan de collega's om me heen. Er is een ander soort respect in één keer. Als je tweede staat in het klassement, dan laten ze je, je er nog wel eens tussen. Dan wordt er wat makkelijker gereageerd. Hoe is dat bij jou als ploegleider? Wat merk jij daarvan? Nou ja, ik merk, ik merk er eerlijk gezegd niet zo heel veel van. Ja, je rijdt natuurlijk vooraan in de kolonnen. Als je, renner, je je beste renner tweede staat, dan... Uh... Dan mag je dus tweede auto in de kolonnen rijden. Dus dan heb je minder te wringen op het moment dat, er, ja, dat je met je renners wil praten. Of op het moment dat, er, dat je bidonnen moet uitreiken aan de renners. Dan ben je natuurlijk van plek 2 ben je sneller achter in het peloton dan dat je van plek 20 af moet komen. Dus dat is wel een hoop stress minder als je vooraan in die kolonnen rijdt. Hebben jullie een masterplan trouwens voor de komende week? Het zou eventueel gaan regenen. Dan denk ik, ja, dat zijn wij als Nederlanders wel een beetje gewend. Maar goed, in de bergen is dat toch een ander verhaal. Maar, maar zit er een plan achter om toch nog te proberen om dat geel te pakken? Nou, ik denk niet dat wij een plan moeten gaan maken om het geel te pakken. Ik denk dat we gewoon realistisch moeten zijn. En uh, we staan nu uh, tweede en vijfde. En, uh, we staan, een aantal renners staan vrij kort achter ons. Dus je zou ook maar zomaar, terwijl je zeg maar op hetzelfde niveau blijft presteren... terwijl je heel goed presteert, zou je zomaar vijfde en zevende kunnen worden in Parijs. Nou ja, dan, ja hoe moet je dat dan ervaren? Moet je dat als een teleurstelling zien? Of, of moet je dat dan uh, zeggen van ja, dit is het maximale wat erin zat? Ik denk dat we dan ook super trots moeten zijn op hetgeen wat we bereikt hebben. En, uh, maar ja, is dit dan het maximale haalbare? Want laten we eerlijk zijn, Froome steekt er echt met kopperschouders bovenuit. Uh, er wordt trouwens ook wel weer heel veel gesproken natuurlijk, over het D-woord. Uh, hij is boos geworden op de persconferentie vandaag toen voor de zoveelste keer de vraag gesteld werd. Rij jij wel zuiver? Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, ik heb, hem natuurlijk, uh, ja hij is, ik heb hem natuurlijk gisteren zien rijden. En hij was gewoon verreweg uh, de, de beste renner in het peloton. Maar dat is niet nieuw, dat is hij eigenlijk het hele jaar al... Uh, en als je even terugkijkt naar de Tour van vorig jaar, was hij ook al zo goed. Dus als hij toen de vrijgeleide had gekregen, had hij waarschijnlijk toen al de Tour gewonnen. Maar zij hebben toen de keuze gemaakt om Wiggins de Tour te laten winnen. En, ja, dus daarom heb ik ook niet het idee dat wij voor Geel kunnen rijden, omdat, omdat Vroom gewoon te goed is. Alleen pech kan hem nog van de Tourzegen afhouden. Ja, dat zou, dat zou kunnen. En uh, ja, daarin moet je als concurrent moet je niet op hopen of niet uh, denken dat, dat dat gebeurt. Het kan gebeuren, maar dat is niet waar wij vanuit gaan. Ploegleider Nico Verhoeven van Belkin in gesprek met Gio Lippens. Het is weer tijd voor muziek. Daphne, Sabine en Margriet, ze spelen echt alles. Alle instrumenten ongeveer. Maar <laughs> bij het volgende nummer bege begeleidt Margriet He, jullie op uh, mandolin. Welk nummer is het Margriet? Het nummer is uh, Old Man. Hier is uh, young. Zazie.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 Zij maar um, Margriet, zijn jullie, zijn jullie heel druk bezig met optreden? Ja joh, we hebben heel veel zomers en festivals allemaal, allemaal uh, gedaan en gaan we nog doen. En, en natuurlijk ook wel veel radio, gelukkig. Ja. Maar is dit, is dit echt waar jullie nu fulltime mee bezig zijn? Ja, eigenlijk wel. Gewoon helemaal in de muziek? Nou, We hebben, wel al, we hebben alle drie iets anders gestudeerd en uh, daar hebben we ook nog wel ons eigen... Ja, een, Baantje in, klein baantje, maar dat is het. Is ook gewoon fijn om, om nog iets voor jezelf te hebben. Mm -hmm. En uh, maar in principe zijn we gewoon fulltime met de muziek bezig. Wat dus hebben jullie gestudeerd? Wat hebben jullie gestudeerd, Daphne? Ja, ik heb Nederlands gestudeerd, Sabine, psychologie, psychologie. en ik ja, maar... kunstacademie. <laughs> Ja. Dus jullie hebben daar. Daar zoeken jullie nog wel iets in of daar verdienen jullie nog geld mee? Nou, het, het mee, of? Nu lijkt het net alsof Daphne uh, zegt dat we, dat we ook nog iets anders voor onszelf willen. Maar eigenlijk is Sazie gewoon. Ja, nee, Sazi. Is gewoon de hoofd. Uh, ja, dat is gewoon waar we voor, waar we voor leven. Ja. Maar we kunnen er dan nog net van ontbijten. Dus we, we, het is ook een beetje zo van gedwongen dat we nog uh, bijbaantjes hebben, hoor. Maar uh, we gaan wel echt vanaf november weer op theatertour. Dus dan hopen we natuurlijk uh, dat dan gewoon ja, heel Nederland komt... En en natuurlijk de cd die uit is. Maar Dat hebben jullie al gedaan, hè, theatertour. Ja, maar we mogen nog een keer. Ja. Ja. Een nieuwe voorstelling. We hebben nu de afgelopen twee jaar hebben we met ons eerste programma... Zazie speelt getoerd. En vanaf november gaan we met sirene door Nederland toeren. Oh. Nou. Ja. is dus voor de speellijst check www.zaziemusic.com. En straks zijn jullie niet weggaan, hè? Nog een ja. keer spelen hier, alsjeblieft. Ja. Ja? ja Oké, okay, tot, <laughs> tot zo. Um, we gaan uh, weer naar Belkin, we gaan naar Gio Lippens... want die sprak zojuist met, Ja, het, het is echt waar, een van de knechten van Belkin. Robert Geesink, alweer een rustdag. Je bent nogal wat gewend in de Tour, maar de belangstelling die er vandaag is voor jullie... het is ongekend. Ja, het is extreem. We zitten al uh, ver buiten onze, onze praattijd eigenlijk, hè. Uh, Meestal een beetje een bepaalde tijd afgezet voor de interviews. Daarna een massage en een beetje familie en, en rust. Maar uh, nou ja, dat, uh, dat is wat we het voor doen. Hè. Dat was de bedoeling. Want je was al verenigd met vrouw en kind. Maar ja, uh, ik heb je er toch nog even bij weggetrokken. Ja, ik zou gaan zwemmen met Anne. Maar uh, nou ja, dat kan oh. eigenlijk ook nog wel. Ja. Hoe voel jij je op deze rustdag? Je ziet er in ieder geval blakend uit. Ja, ik voel me goed. Ik rijd goed, denk ik. Uh, van toe uh, deed ik natuurlijk zeer, maar dat uh, deed voor iedereen zeer. En ik was, was wel goed. En, uh, ja, ik hoop dat ik... Uh, ik moest net iets voor onze, onze kopmannen af. Uh, dat is natuurlijk net jammer. Hè? Anders had ik wel wat meer op dat laatste stuk win tegen misschien voor ze kunnen betekenen. Maar uh, ja, het is goed dat je daar weer rijdt. En uh, dat geeft ook uh, voor jezelf een goed gevoel. Uh, richting de Alpen neem je dat natuurlijk mee. Dan kan ik die mannen hopelijk goed ondersteunen. Heeft het jou verbaasd, de manier waarop er gereden wordt sinds die eerste rustdag, sinds dat moment waarop nou ja, jullie mannen derde stonden en vijfde in het klassement, dat iedereen zei van ja, dit is een momentopname, maar een week later, tweede en vijfde? Ja, nou ja, het is, een, het is een, wat dat betreft een vreemde tour. Je hebt die waaierrit gezien, we hebben, uh, hebben Volgas koers gezien gisteren. Heel apart uh, verloop van etappen, met een gemiddelde van 41 geloof ik, uh, voor de winnaar. Dus er is niet stilgestaan dit rondje. En we zijn er niet slechter door, door komen te staan. Dus dat is denk ik positief. Wat mooi mooie is ook dat jullie er ook een bepalende rol in hebben gespeeld. Ook in die waaieretappen. Ja zeker. Quickstep was de eerste die op 55 kilometer ja, op een van de punten die wij aangegeven hadden als gevaarlijk tot de kant trok. Ik reed net toevallig, met, de, of toevallig, min of meer toevallig eigenlijk, met die mannen naar voren. Omdat we dachten van ja het is een gevaarlijk punt maar het is nog vroeg. En uh, we konden eigenlijk zo aansluiten en inpikken. En, uh, het kost natuurlijk wel kracht, het is iets moeilijker dan je het zo zegt. Maar uh, toen zijn we mee gaan rijden, want ja, je kent het in de waaiers, moet je rijden. Anders dan ben, je, ben je gezien, en zit je niet in de positie waar je zit, zitten wilt. En, en kunnen je kopmannen niet in de goede positie zitten. Nou ja, en wat er allemaal daarna gebeurde, dat, dat, dat, dat uh, heeft iedereen kunnen zien. Uh, dus ja, een bepaalde rol hadden wij daar zeker in. En dat is uh, als Nederlandse ploeg, uh, met wind. Dat is natuurlijk wel mooi. Ja. Het feit hè, dat die dingen gebeuren, heeft het ook te maken met toch een ander gevoel binnen de ploeg? Een andere mentaliteit dan bijvoorbeeld de afgelopen jaren? Beslissingen die heel snel, heel kort worden genomen? Ja, niet, denk ik niet zozeer. Kijk, we hebben de afgelopen jaren ook goede beslissingen genomen. Alleen ja, je moet er wel uh, net even het geluk bij hebben dat je er goed doorloopt. Kijk, uh, ik denk dat iedereen zich de eerste etappe nog wel kan, kan herinneren. En, uh, en de beelden voor zich kan halen van die grote valpartij waar op. ...op twee centimeter langs een uh, verkeers- uh, of langs een uh, lantaarnpaal uh, springt. Nou ja, als die dus net op die lantaarnpaal fietsen hebben, zitten we hier heel anders. Dan zitten we niet meer allemaal van, met, met een glimlach van ooit door. Dus uh, dat, dat, dat, dat is ook een beetje de, de, de sport. Dat moet wel goed gaan. We Bouke is twee keer over uh, uh, gevallen, maar gelukkig zonder uh, al te veel erg En dat, uh, ja, dat, uh, dat maakt uh, dat we hier nu uh, gewoon goed staan. En, uh, en, en, en de moraal is gewoon heel goed in de ploeg. Dus uh, ja, daar zal het zeker niet aan liggen de komende week. Ja, dan denk jij dan wel eens terug gewoon aan de momenten waarop jij er wel bij lag? En op uh, momenten dat, het, dat een tour bijvoorbeeld ja, naar de vaantjes ging... omdat je wist van ja, nu is het afgelopen. Ja, ik, ik vind wel ja, dat je er weer nadruk op legt dat ik erbij lag. Ik bedoel, ja. Nou, ja, maakt niet uit wie er... Nu ligt uh, Van der Broek er trouwens bij. Hè? De Belgen ja, zijn ja, hun kopman kwijt. Bouken ligt vorig jaar. Bouke en ik waren beide klassemensmannen En we lagen daar gewoon met, met 40 man aan de grond. Hè? Dus... Uh, dat was uh, knapper om die, die valpartijen te ontwijken. Daar de weg gewoon ineens vol ligt. En... Nee, voor alle duidelijkheid, ik bedoel ook veel meer van... Het is ook een loterij. Ja, dat is het zeer zeker. En daar gaan steeds meer geluiden op ook in het peloton om, om, om daar alsjeblieft een keer wat aan te doen. Om, uh, om, om, om te kijken om het wat veiliger te maken voor de klassementsmannen. Want het is niet alleen een voorbereiding van een paar weken... maar een voorbereiding van soms van een jaar die eraan... Uh, of of ja, kijk, van den Broek zijn, zijn verhaal, wat daar een voorbereiding in zit, die hij kwijtraakt. Dus, uh, uh, maar ja, dat is, dat is ook aan Ik rule. Ook dat is, we zijn artiesten in een, in een circus, zeg maar. En, uh, en, en, en ook die valpartijen horen bij dat circus. En uh, het is kut als je een, eenmaal de naam hebt van degene die er altijd bij ligt. Maar ja, als je al een jaar lang uh, gewoon uh, netjes op je fiets bent blijven zitten. Ik, bedoel, ik kan me nog herinneren dat Steven Kruis ook voor mij viel in de Giro... Dat ik over mijn stuur heen sprong, weer op mijn fiets sprong. En toen was ik de rest van de Giro, uh, die man die alles onder controle had. En die, ja, maar daar kreeg je wel de credits voor toen. Ja, maar ja, daarna uh, op het NK uh, knijpt veel eens in zijn voor en vliegt erover in. Zeggen ze, en hoe komt het dat jij nou alweer viel? En dan had je voor een jaar lang uh, niet van je fiets gekukeld. Ja. En, uh, dus ja, dat hoort een beetje bij de sport. Hè? En dat, uh, nou, ik hoef je niet te vragen of je ervan baalt, van dat soort dingen. Uh, nee, ja, nee. Ik, ik, ik kan er nu al met een, met een glimlach over praten. Maar uh, ja, het, het moet niet elke keer diezelfde vraag gesteld worden. Dat wordt natuurlijk een beetje irritant. Hey, die laatste week, 2 en 5 in het klassement. Wat zit er wat jou betreft nog in? Wat, wat denk jij? Er wordt zelfs gezegd van ja, geel is ook mogelijk. Want Vroom kan vallen, er kan iets gebeuren. Oh, nou, ik heb gisteren Vroom de dingen zien doen. Ik weet niet Die, die is wel even van... Uh... Van een ander niveau geloof ik in, de, in deze Tour, uh, wat hij in de tijdrit ook liet zien. Dus ik verwacht, natuurlijk uh, kan, kan vroeg vallen, maar dan kan er ook nog heel veel gebeuren. Uh, ik denk dat we nu tweede en vijfde staan, dat dat meer is dan wat we, uh, of dat we daar bij voorbaat voor getekend hadden. En dat het heel erg knap is als we dat uh, vasthouden tot in Parijs en alles wat meer mogelijk is, dan moeten we, gaan we er zeker uit halen, zeker met de instelling waarop we hier nu... Want jij kent de geschiedenis, jij weet ook hoe Zoetemelk ooit de Tour won. Uh, dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik uh, die toer niet echt op de voet gevolgd heb. 1980, Bernard Rino, ongenaakbaar. Nog ongenaakbaarder dan Froem. Maar hij kreeg last van zijn knie. Nou oh ja, laat. Uh, nee, dat mag ik niet zeggen. <laughs> ik denk dat Bauke en Lau op een hele goede manier bezig zijn. En, uh, en wie weet wat er allemaal nog in het vat zit. En uh, ik en mijn ploeg gaan er alles aan doen om, uh, om dat eruit te halen. En dit is al ongekend, hè? Dit is al heel uniek als je hoort hoe het in Nederland leeft. En als je ziet hier langs de weg hoeveel, hoe het bij de Nederlanders en bij de fans leeft. Dan doen wij het als nieuwe uh, Belkin ploeg denk ik heel erg goed. Ja. Hij het ontspannen. Robert Geesink in de tuin van het Hotel van Belkin. In gesprek met Gio Lippens. Parijs is nog ver. Door, si las penas de la vida se apoderan geweldig grote hit in 1988. Dit was José Feliciano en Pontia Cantar. Het is bijna half vier. Dit is Radio 1. E. Laten we zeggen één minuut voor half vier. Hier zit NOS Journaal met Gert Kluk. Medewerkers van medicijnfabrikant GlaxoSmithKline... hebben in China voor zo'n 375 miljoen euro artsen omgekocht. Dat heeft de politie bekendgemaakt... na onderzoek in de zaak die vorige week aan het licht kwam. Chinese artsen en hoge ambtenaren werden betaald door reisorganisaties... die kregen van Glexus Smith Klein geld... nadat ze facturen hadden gestuurd voor conferenties die nooit zijn gehouden. De fabrikant hoopte zo meer medicijnen te verkopen in China. De geboorte van de eerste baby kost gemiddeld 17 van het besteedbaar inkomen. Twee kinderen kosten gemiddeld 26 en drie kinderen 33 en vier kinderen zelfs 40 Blijkt het cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor de bepaling van het besteedbaar gezinsinkomen worden alle inkomstenbronnen meegenomen. Dus ook vakantiegeld, kinderbijslag en dat soort zaken. Een Nederlandse jongen is gistermiddag om het leven gekomen. tijdens de beklimming van een rots in Duitsland. Hij viel 10 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De 17-jarige jongen uit Harderwijk beklom met vier vrienden een rots bij Heimbach in de Eifel. Alle vijf waren lid van een scoutingclub in Harderwijk. En dat zijn de hoofdpunten. Radio voor de France, voor de en moi, en moi, en moi Avec ma vie, mon petit chez moi Mon mal de tête, mon pointe au foie J'y pense puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 80 millions d'Indonésiens Et moi, en moi, en moi Avec ma voiture et mon chien Son canigou quand il aboie, J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie Trois ou quatre millions de Noirs et moi et moi et moi. Qui va au brunissoir, au sauna pour perdre du poids. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 millions de Soviétiques et moi et moi et moi. Avec mes mamies, c'est Dans mon petit lit en plume d'oie. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi et moi et moi. Qui regarde Catherine Langeais à la télévision chez moi, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 900 millions de crèves la faim et moi et moi et moi avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 millions de Sud-Américains et moi, et moi, et moi, je suis tout nu dans mon bain avec une fille qui me nettoie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de Et moi, et moi, et moi Le dimanche à la chasse au lapin, Avec mon fusil, je suis le roi J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 500 milliards de petits martiens Et moi, et moi, et moi Comme un con de parisien J'attends mon chèque de fin de mois J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie, j'y pense et puis j'oublie. De la Tour vie. Artiest van vandaag uit 1966. Et moi, et moi, et moi, Jacques Dutronc. Vandaag, het is duidelijk, hè, is het rustdag. De renners, de ploegleiders mogen even uitblazen. Maar morgen is er weer een etappe. Morgen moet er opnieuw geklommen worden. Het peloton rijdt dan van Faison-la-Romaine naar Gap over 168 kilometer. En Gio, dat lijkt alweer een zware etappe. Ja, dat is ook gewoon weer een zware etappe. Want uh, na die rustdag moeten ze toch weer meteen vol aan de bak. Dus in een klim van de tweede categorie vrij vroeg in het uh, parcours. Dan nog een klimmetje. En uiteindelijk, uh, als ze vlak bij GAP zijn... dan uh, moeten ze weer een klim van de tweede categorie over. Het is niet trouwens de klim die eigenlijk sinds jaar en dag in de etappe naar GAP zit. Die uh, tweede categorie klim waarbij ze uiteindelijk de laatste vijf kilometer... echt het centrum van GAP indenderen op topsnelheid. Maar uh, die is het dus niet. Maar het wordt wel in ieder geval een klimmetje om rekening mee te houden. Ja, en is dit dan een rit voor de klassemensman, hè... Of... Of, of is het bijvoorbeeld een eenzame klimmer nog... Uh gaat met die nog zien. Nee, nou, een eenzame klimmer zal wel niet, maar wel iemand die een risico durft te nemen in de afdaling. Want uh, ja, zo'n etappe gaat het zeker worden. En dat zagen we natuurlijk ook wel in die oude etappes naar kap met die andere klim. Uh, Rolf Seursen kan ik me daar nog een keer herinneren, die daar vol in de aanval was. En uh, zo zijn er wel meer uh, mannen geweest die daar in de afdaling uiteindelijk het verschil hebben gemaakt. En dat zal uh, nu ook uh, zeker gaan gebeuren. Uh, Richard Pluggen, de baas van uh, Belkin, die zit hier naast mij. Hij is niet de baas van het bedrijf, hoor, maar van de ploeg. <laughs> en die, die noemt nu een naam in één keer. Dit is de afdaling waar uh, Beloki uh, viel. En waar uh, Lance Armstrong uh, een stukje afsnijdt uh, door, het, uh, door, het door het veld. Het ras. Ja. Kijk, dat is toch wel het voordeel. Hè? Als je een uh, ploegdirecteur hebt, een ploegbaas... die zelf in het verleden ook journalist is geweest... die hebben dan meestal toch nog wel een extra geheugen voor dat soort dingen. En het is inderdaad, je kunt je die val nog herinneren. Hè, Belokkie, die op dat gesmolten asfalt uh, remde... en uh, inderdaad uh, verschrikkelijk hard onderuit ging. En Lance Armstrong die toen een stukje van het parcours afstak... waar ineens een hele hoop mensen van dachten van... hé, hey, dat mag niet, hij moet terug. Maar uh, nee, hij heeft zich daar keurig overeind gehouden. Ja, Gio, we hebben die, af, al... die afdaling dus en die klim dus. Ja, we hebben het, we hebben het eerder al gehad over het feit dat een hele goede klimmer absoluut niet wil zeggen dat het een goede daler is, hè? Nee, nee, er zijn er die echt geweldig berg oprijden. Maar zo gauw het op afdalen aankomt, zijn ze erg bang. Bijvoorbeeld er is er eentje in Frankrijk. Thibaut Pinot, die vorig jaar nog een etappe won in de Tour. Uh, die schijnt toch een soort trauma te hebben overgehouden... uit zijn verleden, uit zijn jeugd, een ongeluk meegemaakt. En uh, die is behoorlijk bang voor afdalingen. En dat is toch jammer als je goed kunt klimmen. Want ja, als je klimt en je neemt voorsprong... en je kunt ook nog eens een keer fatsoenlijk dalen... dan, uh, dan maak je natuurlijk wel kans op een etappeoverwinning. Maar uh, dat hebben ze dus niet allemaal... In huis. We hadden natuurlijk ook mannen die redelijk goed konden klimmen. Wel iets meer dan redelijk goed. En die fantastisch konden afdalen in het verleden. Ik denk aan Paolo Savoldelli. Ja. Dat is er natuurlijk. Nou ja, wat dacht je van Vincenzo Nibali? Maar ja, die is er niet bij. En Savoldelli is inmiddels al jaren gestopt. Die werkt voor de Italiaanse TV. Maar denk je dat we ons hart ook nog moeten vasthouden vanwege de regen? Um, ja, we hebben net weer eventjes naar die weersverwachtingen uh, gekeken. En uh, ze geven wel aan dat in de Alpen in de loop van de middag... Uh, de, de hele komende week uh, dat er uh, buitjes kunnen ontstaan. Dus daar ga je dan natuurlijk ook naar kijken. Maar die etappe waar Richard Pluggen het net over had... die van Bellocchi, dat was juist in de bloedhitte. Ik denk dat het 35 graden was. Asfalt was gesmolten. Dus ook dan is het gevaarlijk. Uh, ja, het is eigenlijk onder alle omstandigheden kan een afdaling uh, gevaarlijk zijn. En uh, ja, als het gaat regenen... ja, ik denk dat wel altijd Bouke Mollema... Uh, die heeft wel bewezen in de ronde van Baskeland. Dat was vorig jaar, dacht ik, in een tijdrit. Dat hij daar toch behoorlijk hard naar beneden suisde in slechte omstandigheden. Slechte weersomstandigheden. En toen een bijzondere goede tijdrit reed. Ja, en die klonk weer buitengewoon ontspannen. Bouke, net. En die klinkt weer buitengewoon ontspannen. <laughs> want dat is toch wel een beetje de sfeer. Wat je gewoon wel merkt hier in deze tuin. De mannen zijn nu allemaal weer hun eigen weg gegaan. Maar de manier waarop ze hier zaten en waarop ze iedereen te woord stonden. Ja, het, is, het is erg ontspannen. En ik denk dat dat de beste manier is om zo'n laatste Tourweek in te gaan. Vooral ook omdat het wordt gezegd, luister eens. We gingen de Tour in met de ambitie om een top 10 plek te behalen. We staan nu tweede en vijfde. Maar ja, eigenlijk is alles meegenomen. En, en dat is wel een goede instelling, denk ik. Om ontspannen die laatste week in te gaan. Maar één ding, het wordt wel een hele zware Tourweek deze laatste week. Dankjewel, Gio. We gaan weer naar live muziek hier in de studio Zazie. Daphne, Sabine en uh, Margriet. Uh, wat gaan jullie voor ons spelen? Al je niet. Dat is een single die in december is uitgekomen. Onze vorige single. En uh, die gaan we nu spelen. <laughs> maar we willen ook nog eerst eventjes wat, wat zeggen. Want wij hebben dus uh, net ook het, ons nummer Tour de France gespeeld. Ja. En daar hebben we een filmpje voor gemaakt. En het is eigenlijk oh. de bedoeling dat hij bij... Bij Bouke terechtkomt en bij Lauw, bij Bouwen Lauw. Bouwen Lauw. Ja. En uh, ja, we hebben namelijk uh, gewoon. Je hebt vast wel een warming-up nodig. Ja. In plaats van doping, dat ze gewoon op ons nummer naar die top kunnen vinden. Het is gewoon een fan eigenlijk, ja? ja? Eigenlijk wel, ja. Ik weet niet of Grio Lippens nog meeluistert. Dat zou heel fijn zijn, want uh, dan kan hij misschien, hij zit nu vlakbij ze. Ja, dan kan hij ja, ze in nee. ieder geval zeggen waar ze dat nummer kunnen zien, hè? Ja. Nou, en waar jullie clipje op kunnen YouTube zien. Uh, en dan en we kunnen een... ook best Facebook-vrienden worden, hoor. Bauke. en zo. Uh, <laughs> nou, misschien komt er wel iets heel moois <laughs> tot stand hier. Uh, dat nummer hebben jullie uh, het eerste uur gespeeld, maar wij draaien dat regelmatig bij Radio ja. Tour de France. Tour de France. Super. En nu dus All You Need. Ja. We sleep the day and wake the night, thank the moon for all its light. Wave your arms, wave your arms, gonna shake the tambourine, rebel, rebel like James Dean. Wave your arms, wave your arms, we know the goal, we pray for the soul, everybody wants to be so rockin'. Zeker het Holland, Margriet Planting, ontzettend bedankt. Dit was uh, Zazie. Jullie eerst volgende optreden is. Ho. Oh, gaan Nee uh, oh, We gaan <laughs> op oh, nee, vakantie. We oh. <laughs> ook. We gebeuren. gaan, ons, uh, we gaan uh, onze theatertour voorbereiden. 17 augustus, Haarlem Jazz. Kijk, oh, ja, dat is een goede. Dat is een goede. Eerst op en eerst op vakantie en daarna in het najaar dus de theatertour ja, weer. Ja, ons dus, uh, in de gaten. Uh, en ik hoop dat uh, Bouw en Lau erachter achter gaan komen heel snel. Ja. Dat er een geweldig nummer voor is geschreven. Afgelopen week, toen Bouke ineens op twee stond... hebben we een klein filmpje opgenomen bij een benzinestation. Double speed. Dat was helemaal speciaal voor Bouke. Dus hij moet echt maar op deze rustdag flink gaan YouTuben. Googelen, Laten we hopen dat het tot een doordringt daar in Frankrijk. Dank je wel, Sazie. Gisteren was uh, Wout Poels in de aanval. Hij hoopte dat hij met voldoende voorsprong aan de van toe zou kunnen beginnen. Maar u weet het, Froome won uiteindelijk de etappe. Poels werd 67 e Steven Dalebout zocht op de rustdag de kopman van Vakans Soleil op. Ben je bijgekomen van gisteren. Ja, gelukkig wel, ja. Toen was jij een zielig hoopje mens, zoals je daar op het asfalt zat op de top van, de, van toe. Ja, ik heb er nooit zo lekker op asfalt gezeten als gisteren, volgens mij, ja. Enorme inspanning, want dat kan natuurlijk door die Van Toe ook, maar door, ook door die enorme razenij die er in het peloton heerste in de op weg naar de Van Toe Toe. Ja, we hadden aan de voeten 46 gemiddeld, over 220 kilometer. En uh, ja, dan moet je die Van Toe nog op en dat was wel, uh, was wel even pittig. En als je dan maar een kleine twee minuten voorsprong hebt, dan, uh, ja, dan weet je eigenlijk al een uh, mission impossible is. Ja. Aan de andere kant, kijk, je hebt je wel, je hebt je wel weer laten zien. Je hebt, uh, Courage getoond, zoals ze dat in het ja. Frans zeggen. Um, en er komt natuurlijk nog een hele week in de Tour de France aan. En je hebt al bergen beklommen in de Tour. Dat had je tot nu toe ook nog niet gedaan. Dus wat dat betreft kan ik me zo voorstellen dat jij wel... al een beetje een redelijk tevreden gevoel hebt over deze Tour. Ja, kijk, als je vorige week zondag... in uh, die mooie zevende plaats in die laatste Pyreneeënrit. Dat, dat, dat vond ik al heel mooi. En, uh, ja, ik had eigenlijk op gisteren ook uh, wat meer gehoopt natuurlijk. Maar uh, dan gok je om met zo'n vlucht mee te gaan. Maar... Al met al, ik heb de bergen gezien. Het gaat goed. Ik zit op de tweede rustdag. mag mosselen gaan eten dadelijk. En uh, ja, ik, heb, ik kijk nog wel uit naar deze week. Ik heb nog wel het gevoel dat er nog iets moois in zit. Ja, want je hebt het gevoel dat, je, dat sommige mensen worden beter hè, in een grote ronde. Heb jij dat ook? Uh, nou ja, de enige gro grote ronde die ik heb uitgereden was de Velta. En uh, dat ging eigenlijk die laatste week ook nog hartstikke goed. En, kom... Heb je dat nu ook, het gevoel? Ja, ik voel me na gisteren. Ik ben nou wel bij Ik zit vanmorgen lekker uh, met die jongens een uurtje gefietst. Ik ben heel super geweest, dadelijk nog even lekker masseren, goed rusten. En dan uh, moet ik er nog wel zes dagen tegenaan kunnen. Ja. Aan de andere kant heb je ook een paar mindere dagen gehad deze Tour. Deze week nog, in die waaieretappen, zat ja. je er niet bij. Heb je jezelf voor de kop geslagen? Ja, die waaieretappen, dat, uh, dat is wel een hele dure les geweest. Dat uh, was echt heel zonde. En, uh, daar heb ik, wel, uh, ik heb die nacht wel goed geslapen, maar uh, toen ik wakker werd moest ik daar wel wel gelijk aan denken. Ja, want... Is dat, ja, waar komt dat vandaan? Was je die dag niet goed of was je gewoon niet attent genoeg, zoals ze dat zeggen? Ja, ik was gewoon niet attent genoeg. We zaten goed van voren. En op een gegeven moment zei Lue van: we kunnen nu nog even plassen. Ja, dat moet ook onderweg af en toe gebeuren. En uh, ja, Vroem ging ook en die mannen gingen ook. Dus wij ook stoppen en liewe die weer terug. En de fout die wij hebben gemaakt, uh, net als Vroom, die gaat gelijk weer helemaal naar voren toe. En dat gaat bij hem natuurlijk soms wel gemakkelijker met zijn trui. Ja, ik had een beetje het gevoel van het uh, kom wel goed, rustig opschuiven. Ja, dat, uh, dat was daarom uh, die dag mijn doodstek. En dan uh, zit je op de kant uh, kan te zoals Lieuwe dat, dat zo mooi zegt. Ja, en dan weet je dit uh, bijna kansloos. En dan zie je van verder nog, die rijdt dan lek. En dan zie je die ploeg nog en dan heb je nog even een sprankje op dat je terugkomt, maar uiteindelijk niet. Aan de andere kant, wat, wat mag jij van jezelf verwachten, vind je, in deze Tour de France al? Het verhaal is bekend, je bent op de weg terug. En jij weet natuurlijk hoe het is om met het de beste mee omhoog te rijden. Dat heb je namelijk ook gedaan, maar kan dat eigenlijk al wel? Is dat dan reëel? Uh, nou ja, kijk, een jaar geleden lag ik nou op de intensive carry in eh, Frankrijk... om al op te griperen van de pijn. En uh, nu rij ik weer mee en ik heb een keer top 10 gereden in Bergrit En uh, uh, gisteren de Mont Ventoux op. Dus ja, dat is natuurlijk wel uh, vrij bijzonder dat ik hier wel ben. Ja. Maar jij ging ook deze tour in met de gedachte van met het oog op het klassement. Ja. Maar is dat wel reëel geweest? Nou, op zich denk ik wel. Ik denk als ik die waaierit wat meer attent had gereden... dan stond ik na die dag denk rond de 18e plek of zo. En dan koers je net als gisteren ook natuurlijk heel anders en dan begin je heel anders aan zo'n klim. En dat uh, had er misschien nog wel in gezeten, maar ja, door uh, een fout van mezelf uh, ja, verspeel je dat. En dan ga je anders koersen, een gokje af en toe en dan uh, zit het er niet in. Maar ja, is het reëel? Ik had gedacht dat er wel in zat, maar achteraf dus niet. Nee, en hoe ben jij daaronder? Ik bedoel, heb je dat geaccepteerd of is dat niet te accepteren nu nog? Ja, nu, ik heb het nu al geaccepteerd. Nu nou komen we gewoon een hele mooie week en dan wil ik gewoon een paar korte uitslagen nog proberen te rijden. En uh, het is een mooie zo natuurlijk, zijn een Alp op de West, maar als een ander rit dus net als morgen vind ik het ook prima. En uh, ja, we hopelijk gewoon uh, deze Tour uh, goed finishen. Je mag twee keer de Alpe de West op. Um, nou, het zal een feest worden. Misschien <laughs> wel voor twee keer ook nog. je keer tussen al die bochten door met alle, al het publiek, Nederlandse bocht, uh, speakers met het muziek. Nou, beschrijf jij het eens, hoe... Uh, hoe jij het verwacht daar? Ja, dat wordt waarschijnlijk echt een gekke. uit. Ik ken hem alleen van tv en als je dat volk daar ziet en dan bocht 7. Ik heb vanmorgen nog tegen Lagoutin uitgelegd. Van, uh, ik zei corner 7, ik zei, dat is de, de Nederlandse bocht. En ja. die zat echt zo van, hm, die wist er niet. Ik zei, moet je maar eens opletten dan. En dat lijkt me wel mooi om uh, daar naar boven te fietsen. Ja. En dat dan twee keer? Dat dan twee keer, dus... Uh... Zeg, het is de tweede rustdag. Um, dat is altijd een, een mooi moment voor de renners even in de Tour. Even rust houden, maar voor jullie ploegen is het ook... De dag waarop er weer gepraat wordt over de ploeg en de toekomst van de ploeg. Hoe staat dat ervoor in jouw ogen? Ja, ik uh, deze duurt er vrij weinig eigenlijk over gehoord. En, uh, nou, wij ook. Ja, dus ja, ik, ik hoop dat er nog wat komt. Maar het, uh, het is denk ik natuurlijk wel lastig om uh, nu nog een sponsor te vinden... Maar uh, ik denk dat Daan achter het scherm heel hard nog bezig is om, om die sponsor binnen te halen. Maar, maar de tijd begint wel te dringen natuurlijk om uh, ook met het oog op volgend jaar met je ploeg, uh, om dan uh, een goede ploeg te hebben. Dus gooi jij je hengeltje ook uit naar andere ploegen? Uh, ja, mijn management dat is nou uh, dus overal contact aanleggen en uh, kijken welke ploeginteresse interesse hebben. En, uh, die zijn achter het scherm ook druk bezig. En, uh, en, en hoe loopt dat? Uh, ja, die uh, stellen mij op de hoogte als er wat aan de hand is en, uh, maar ik bedoel, hoe gaat dat? Zijn er contacten, zijn er mensen die geïnteresseerd zijn en welke ploegen zijn dat? Uh, ja, er zijn zeker wel ploegen geïnteresseerd, maar uh, maar ook ik nog even een beetje allemaal voor mezelf. Omdat het natuurlijk allemaal bezig is. En uh, ja, ik wil daar uh, wel uh, eerst even kijken met Daan wat er, wat er gaat gebeuren. En, dan, uh, en anders moeten we stap twee... Uh... Maar als ik het goed begrijp, maak jij je niet druk over... Over de toekomst. Hoef jij, als je naar die contacten kijkt die er zijn, al zijn gelegd, hoef je daar niet druk over te maken? Uh, nee, voor mezelf. Ik fiets volgend jaar, fiets ik nog wel, uh, ik nog wel in profpeloton. Maar het, het zou gewoon vooral. Het, is, het zou niet alleen jammer voor mezelf zijn als de ploeg niet doorgaat, maar ook vooral voor het personeel, de, de verzorgers, de mechaniekers. Je hebt ook allemaal uh, gezinnen, uh, huizen die betaald moeten worden. En uh, dat zou gewoon heel jammer zijn. De, wanneer is deze tour voor jullie, voor jullie en voor jouzelf geslaagd? Volgende week zondag. Wat moet er dan gebeurd zijn? Ik denk dat als hij echt geslaagd is, dan moet er een etappe worden gewonnen. We uh, zitten in de Tour uh, met de beste renners van de wereld. Maar wij hebben ook een goede ploeg. De, uh, ja, je moet wel wat geluk hebben. En, ja, we hebben dadelijk nog uh, zes kansen. En ja, hopelijk uh, schieten we er dadelijk eentje in de roos. En dan is het weer geslaagd natuurlijk. Dat zei Wout Poels tegen Steven Dalebout. In het peloton zoemt het. Het wordt slecht weer in de Alpen. En met name donderdag, wanneer de renners twee maal de Albuwesten moeten beklimmen. Aangeschoven, onze weerman Peter Kuipers-Munneke. Uh, goedemiddag, jij hebt gekeken naar uh, de weerkaarten. Hoe luidt de voorspelling? Nou, laat ik maar beginnen met een slag om de arm. Want uh, kijk, het, is nog drie dagen, uh, het duurt nog drie dagen voordat het zover is natuurlijk. Ja. Dus je kunt niet met 100% zekerheid zeggen wat er precies gaat gebeuren. Maar wat, wat je op de weerkaart heel goed kan zien... is dat er uh, donderdag een zogenaamde trog in uh, het oostelijke gebied van Frankrijk ligt. En zo'n trog dat betekent meestal dat het behoorlijk gaat... Uh, dat het flink kan, kan gaan regenen. En dat is niet van die gestage regen... maar echt van die flinke buien, zeg maar, plensbuien. En uh, ja, dus. is... Ik verwacht wel dat het op vrij grote schaal gaat gebeuren in het, uh, in het Alpengebied. En ook in de omgeving van Grenoble en uh, nou, Bourg Douasant en de Alp dues. Maar weet je, het, kijk, het zijn dus buien. En het kan zo zijn dat het in het ene dal echt regent dat het giet en dat het in het mm -hmm. andere dal net droog blijft. Maar goed, bovenop die berg is misschien wat grotere kans op, uh, op een regen. Ja. Maar in het algemeen is het behoorlijk regenachtig in die omgeving. Donderdag. En hoe de, hoe de situatie precies gaat uitpakken. Op precies dat ene moment dat die renners daar zijn... en in dat precies dat ene dal waar ze zijn, dat is moeilijk te zeggen... maar in het algemeen onstabiel met veel regen. En dat begint al in de ochtend. En uh, ja, dat duurt eigenlijk de hele middag die, die natte condities uh, duren voort. Ja, dat is eigenlijk heel slecht nieuws voor heel veel renners. Alhoewel ja. Bauke Mollema maakt zich daar uh, voorlopig helemaal niet zo druk om. Uh, gaat het ook waaien? Nee, er staat weinig wind. Hmm. Uh, wat als voordeel heeft, denk ik... Kijk, nou, als de buien echt heel groot uitpakken... Ja, die, die kans is er, maar mm -hmm. laten we vooral voorlopig uitgaan: gewoon van flink wat regen, maar niet echt uh, enorme hagel en, en bliksembuien. Uh, dan, uh, ja, dan kunnen de windstoten ontstaan. Maar in het algemeen is er weinig, uh, is, staat er weinig wind. Mm -hmm. uh, wat als voordeel heeft hè, dat je niet zomaar van de fiets waait als renner. Maar als nadeel dus ook dat als er ergens een bui ontstaat... dat hij wel vrij lang ergens kan blijven hangen. En dus plaatselijk tot vrij veel neerslag kan ja, uh, zorgen. Ja, en dat is natuurlijk heel vervelend voor de afdalingen. Ja, want uh, nou ja, ze moeten dus één keer de Alpe op... en dan nog een keertje verder omhoog naar die Col de la Saren. Ja. En vanaf daar gaan ze dus weer helemaal het dal in naar Bourg-d'Oisant. En uh, ja, dat is echt een flinke afzink van uh, 2000 meter weer terug naar 750 meter. En enorm veel haarspeelbochten naar beneden. Dus uh, ja, ik ben blij dat ik uh, niet naar beneden hoef. Nee, uh, laten we duimen domgedag. dat dat niet al te gevaarlijk wordt. Er worden heel veel uh, Nederlanders ook verwacht op de berg. Volgens mij zijn die er allemaal al. Ja, um, die moeten een klein regenjasje meenemen, denk ik. Ik zou, ik zou voor de zekerheid wel eventjes wat inpakken. Ja, en, en een paraplu kan ook, want het waait niet zo hard. Dus ze zal niet wegwaaien. Maar, maar misschien is een poncho of uh, nou ja, andere regentuig wel, uh, wel handig. Oké, okay, dankjewel. Peter. Het Top 100 Moment. Uit de 99 voorgaande edities van de Ronde van Frankrijk... hebben wij de meest legendarische momenten verzameld in de Tour Top 100. Op nos.nl slash tour kunt u uit die 100 fragmenten het moment kiezen... dat u het meest is bijgebleven...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 Indrukwekkend waren de laatste kilometers toen in de straten van Po het overgebleven Motorola-zestal zich van het peloton afscheiden. Enkele honderden meters vooruit reden Perron, die de etappe dus op zijn naam krijgt, Armstrong, Andreu, Bauer, Mechia en Swart gezamenlijk over de streep. Een rouwetappe die eindigde in een gepast eerbetoon aan Fabio Casatelli. Rob Ruij, goedemiddag. Jij ja, hebt ook op dit moment gestemd, hè? Ja, dat klopt. Staat je dat nog uh, ja, erg uh, bij? Uh, ja, eigenlijk wel. Als ik uh, ja, de top 100 zie dus van alle fragmenten, dan uh, is dit zeker een fragment die mij het meest bijstaat. Ja. Ik was toen uh, ja, 9 jaar jong, ik was 1995 en uh, ja, ik was net onder de indruk geraakt van de wielrenner. En uh, ja, toen dat gebeurde, dat, uh, ja, dat had toch wel veel impact. Uh, dat je kunt zien uh, ja, dat de Tour ook een keerzijde heeft en niet alleen uh, ja, de mooie kanten. Ja, precies. Toen kreeg jij meteen mee hoe ontzettend gevaarlijk het ook kan zijn. Ja, inderdaad. Het zijn uh, ja, momenten uh, ja, waar je als renner niet te lang bij stil moet blijven staan. En ik, ja, ik was in de negen, dus uh, het heeft me niet veranderd in het feit dat ik uh, absoluut wielrenner wilde worden. Alleen uh, het zijn wel momenten die je bijblijven. Vooral als ik dan die top 100 zie, dan vind ik dat wel het meest ontroerende moment. Ja, een aangrijpend moment. Wat dat betreft kan eigenlijk het verschil met de nummer 2 in, uh, in het klassement, in de tussenstand, niet groter zijn. Want daar staat Bram Tankink met de nadruk op staat. Ik wil niet veel zeggen, maar ze zijn al even weg hoor. Oh, Echt waar. Echt waar. <laughs> nee, nee, nee, nee. nee, Ik zie, ik zie het nog in je rijden. Is dus, dat? Uh... Ja. Echt waar. Ja, ze <laughs> Toch al heel vaak gehoord, maar dat blijft toch uitermate geestig. Is het, uh, Roop, is het altijd een uh, lach om uh, Bram tanking erbij te hebben? Ja, absoluut. Er is zeker een renner die, er, uh, die erbij moet zijn. Hij woont toevallig bij mij in het dorp. dus uh, Ik kom hem uh, bijna dagelijks tegen, alleen zit hij natuurlijk nu in de Tour. Maar uh, ja, Als ik die beelden zie, dan, uh, dan geeft het precies weer hoe, uh, hoe Bram ook echt is. En, ja, dit uh, hoort helemaal bij hem zo? Dit hoort helemaal bij hem, ja. En, uh, ja, zo iemand moet je er ook bij hebben. En, uh, ja, hartstikke leuk uh, dat het op die manier gebeurd is, natuurlijk. Ja, nog steeds uh, bovenaan de Tour Top 100 op uh, nos.nl/slash toer. Staat de val van Johnny Hoogland in 2011. Oeh, oh, wie valt daar nu? In de, oh nee. Is toch niet Hoogland? Wat is daar nou auto? weer gebeurd? Jongens, wat is hier gebeurd? Hoogland. Een de auto! Nee, nee, dit geloof je toch niet? Fletcher, oh, wordt hard gevallen. Wat in die toestang. hekken, dit is niet, dit kan niet waar zijn. En de mannen moeten nu wachten. Wat is dit hier, een officiële wagenrijd. Zo Fletcher van de fiets af. Een en wagen neemt van mee. mee. en Hogeland heel hard de hekken in. Jongens toch, jongens. Ja, Rob Ruig, je hebt dat van dichtbij meegemaakt. Je was toen ploeggenoot van Hogeland in de Tour. Uh, kan je nog herinneren wat voor bizarre dag dat was? Ja, dat was een hele bizarre dag. Uh, ik zelf zat toen in het peloton, Johnny zat in de kopgroep. En uh, ja, toen we eigenlijk met het peloton Johnny passeerde toen zag ik eigenlijk meteen dat het fout zat. En uh, ja, hij zat helemaal onder het bloed en pas op de aankomst hoorde ik uh, wat er precies gebeurd was. En uh, ja, het is natuurlijk een, uh, ja, iets wat het uh, meest in het geheugen gegrift had. En uh, ja, het was wel schrikken natuurlijk. Die tour, daar hebben we heel vaak over gehad, ook twee jaar geleden. Werd jij 21ste beste Nederlander. En dan nou ben je er niet bij, waarom niet? Ja, dat klopt. Ik heb, uh, in het voorjaar heb ik de Giro gereden. Alleen voorafgaand uh, heel veel uh, wedstrijden moeten rijden. En uh, ja, achteraf gezien niet een Giro naar mijn waarde kunnen rijden. Alleen als ik daarachter nog de Tour zou moeten plakken, dan zou dat echt te veel van het goede zijn. Ja. Alleen ondanks dat mis uh, ik de Tour wel ontzettend. En, uh, ja, als ik kijk naar de toekomst, dan is het zeker een koers die ik uh, niet meer zou willen missen. Nee. Dus volgend jaar hoop jij daar gewoon weer bij te zijn. En volg je het nu via de televisie, via de radio op de voet? Ja, zeker beter. Ja, ik, uh, ik geniet natuurlijk van de prestaties van de Nederlanders nu. En uh, ja, vooral Boukenmollema Mollema en uh, Lauwensendam die het ontzettend goed doen. Ja. En ik denk dat dat vooral goed is voor het uh, Nederlandse wielrennen. Met uh, ja, het achterhoofd is dit uh, een goede set voor uh, het sportieve... Uh,